8 uur. Het NOS journaal. Lislod Thomasen. VN-waarnemers in Syrië beschoten. Arrestaties en gewonden bij rellen rond wedstrijd Polen-Rusland. En duizenden oranje fans op weg naar Kharkov voor wedstrijd tegen Duitsland.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 Koningin Beatrix vertrekt vandaag voor een driedaags bezoek aan Turkije. Het bezoek staat in het teken van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. De koningin wordt vanavond in Ankara ontvangen door de Turkse president Kul. De staatshoofden zullen samen dineren. Morgen reist Beatrix door naar Istanbul, waar ze onder meer met Turkse studenten en wetenschappers praat. Vrijdag gaat ze terug naar Nederland. Het bezoek van de koningin volgt op het staatsbezoek van president Kul en zijn vrouw aan Nederland in april. Vandaag worden de eerste uitslagen van de eindexamens bekend. Zo'n 106.000 VMBO'ers horen of ze geslaagd zijn. Morgen volgen HAVO en VWO. Dit jaar hebben bijna 207.000 scholieren eindexamen gedaan. Anders dan vorige jaren moet het gemiddelde cijfer... over alle vakken van het centraal examen een 5,5 of hoger zijn... Het lax kreeg dit jaar weer veel klachten binnen. Over het algemeen zijn het vooral leerlingen van HAVO en VWO... die de telefoon pakten of mailden. Leerlingen van het VMBO klagen minder. De Ierse regering heeft zo'n 5000 Ieren gratie verleend... die tijdens de Tweede Wereldoorlog deserteerden... om tegen de Duitsers te vechten. Ierland was tijdens de oorlog neutraal. De deserteurs werden ontslagen... en mochten zeven jaar lang niet voor de Ierse overheid werken. De regering biedt daar nu excuses voor aan. Belgische archeologen hebben bijna 200 jaar na de slag bij Waterloo de resten gevonden van een gesneuvelde soldaat. De botten werden ontdekt bij werkzaamheden op het voormalige slagveld. Tussen de ribben van het geraamte zat een musketkogel. Wat de nationaliteit was van de soldaat is niet bekend omdat, zijn, omdat zijn uniform is vergaan. Het gebied waar hij werd gevonden was tijdens de slag in Engelse handen. In juni 1815 vochten Nederlandse, Britse en Pruisische troepen tegen het leger van Napoleon. De Franse keizer verloor en zou later op de vlucht worden opgepakt. Op Schiphol hebben zich duizenden Oranjefans verzameld. Ze reizen af naar Garkov, waar het Nederlandse elftal het vanavond opneemt tegen Duitsland. De meeste keren direct na de wedstrijd weer terug naar Nederland. Rond het middaguur loopt de oranje karavaan naar de binnenstad van Garkov, waar een feest zal losbarsten. Zo draait vanmiddag DJ Armin van Buren daar een cadeautje van de KNVB voor de Oranjefans. Het weer. Vanochtend in het zuiden veel bewolking en een enkele bui. In het noorden zijn er opklaringen. Later ontstaan hier stapelwolken. Vanmiddag aan zee zon. In het binnenland bewolkt en een bui. Maximaal rond 16 graden vandaag. Morgen flinke zonnige periode en droog. Het wordt dan 15 of 16 graden in het Waddengebied tot lokaal 21 in het zuiden. Vrijdag warm met ongeveer 20 graden, maar veel regen. Amwb Verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan in totaal 16 files. Ik geef u de opvallende files. A8, Zaandam richting Amsterdam, tussen Westzaan en het knooppunt Koenplein 5 kilometer. Ring A10 West richting Zaanstad, tussen knooppunt Nieuwemeer en Geuzeveld 3. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, tussen Belveld en Venlo-Zuid 2 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie en daardoor is de linkerrijstrook dicht.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, dit is de dag voor het Nederlands elftal. En de toon voor de wedstrijd tegen Duitsland is gezet hoor. Wesley Sneijder is niet van plan de Duitsers ook maar iets toe te geven. is ook een vraag voor Wesley Sneijder. Kan hij zelf Duits stellen? Nee. We beschouwen vanmorgen uitgebreid voor... Dan Spanje. Het beschikbare noodkrediet voor de Spaanse banken... van 100 miljard euro lijkt nog niet genoeg te zijn. Er zijn weer banken afgewaardeerd in de zorg over Spanje nemen toe. En ook de Verenigde Naties zeggen het nu hardop. In Syrië woedt een burgeroorlog. De strijd in Syrië is de afgelopen dagen verder geëscaleerd. Er wordt op zoveel plaatsen gevochten dat het Rode Kruis niet meer overal hulp kan bieden. En Volgens een VN-woordvoerder is er nu sprake officieel van een burgeroorlog. En de Russen leveren aanvalshelikopters aan het Syrische regime, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. We are concerned about the latest information we have that there are attack helicopters um, on the way from Russia to Syria zal uh, het conflict dramatisch escaleren. De Amerikaanse minister maakt zich dus zorgen over berichten die ze krijgt. Dat er aanvalshelikopters vanuit Rusland naar Syrië uh, aangevoerd zouden worden. En, zegt zij, dit zal het conflict verder doen escaleren. We gaan naar onze correspondent in het Midden-Oosten, Sander van Horen. Sander, is het ook bevestigd dat Rusland inderdaad die gevechtshelikopters heeft geleverd? Nou ja, het probleem is een beetje, we weten niet, de Amerikanen die uh, zeggen het, maar waar Hillary Clinton natuurlijk gelijk in heeft, is dat dat een escalatie zou betekenen, ten eerste als die helikopters ingezet zouden worden. Uh, de Afgelopen weken komen er steeds vaker berichten binnen dat er helikopters gebruikt worden. Uh, dat is ook gezien door waarnemers van de VN. Ja, en als er meer helikopters zijn, dan, dan wordt er ook meer mee geschoten. Maar het, het betekent vooral ook iets tussen Rusland en Amerika. Kijk, uh, als er iets moet gebeuren door de internationale gemeenschap, dan zal dat waarschijnlijk via de Veiligheidsraad wordt Nou, je weet het. Sinds het begin van het conflict in Syrië ligt Rusland daar dwars. En op het moment dat Rusland dus heel nadrukkelijk Syrië gaat bewapenen met de helikopters... Dan, dan is de kans dat Amerika en Rusland het eens gaan worden in de Veiligheidsraad natuurlijk kleiner geworden. Dan naar het hoofd van de vredesoperaties van de VN, Hervé Latsus, Die spreekt, we zeiden het al, van een burgeroorlog, nu officieel in Syrië. Ja. Wat zijn de tekenen van die burgeroorlog? Weet je, het, het is voor een deel natuurlijk... Een ordinaire definitie kwestie. Een burgeroorlog gedefinieerd als de ene groep burgers... die de andere naar het leven staat. Ja, misschien is dat nog niet zo. Aan de andere kant, je hoort het wel steeds vaker... Hè? Uh, burgers die zeggen dat een bepaalde groep het op zijn gemunt heeft. Maar het, het lijkt toch vooral een gewapend intern conflict... tussen een groep rebellen en uh, het regeringsleger. En dat is dan weer geen burgeroorlog. Ik zeg een ordinaire definitie kwestie... want het maakt niks uit voor de realiteit. En de realiteit is dat er elke dag gevochten worden. Dat er elke dag tientallen doden vallen, dat er soms hoge uitschieters zijn... dat er burgers gevangen zitten in het midden van die gevechten... en, de, en dat de situatie eigenlijk alleen maar slechter wordt elke dag. Er wordt dus doorgevochten, ondanks de aanwezigheid van die 300 VN-waarnemers. Die zijn zelf gisteren ook nog beschoten. Vielen geen gewonden trouwens. Ja. Is het al duidelijk wie daarachter zit? Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Ze zeiden dat ze werden tegengehouden door, uh, door burgers... maar van welke kant die dan precies waren, dat is uh, niet helemaal duidelijk. En weet je, uh, er is op dit moment wel weer het nieuws... dat een van die dorpen, Hafa, dat ligt uh, een beetje bij Homs vandaan... richting de zee, dat uh, ze daar niet naar binnen konden... Uh, het bericht is nu dat het vrije Syrische leger zich daar heeft teruggetrokken. Dat zou dus betekenen dat ze daar uh, misschien vandaag kunnen gaan kijken... omdat er niet meer gevochten wordt. Maar ja, weet je, het, het zijn allemaal kleine stapjes, stapjes achteruit. Ook het Rode Kruis maakt zich zorgen dat ze uh, nog steeds niet goed toegang hebben. En het heeft allemaal natuurlijk te maken met dat zespuntenplan van Kofi Annan. Daarin was juist geregeld dat uh, hulpverleners en waarnemers toegang mochten krijgen... tot alle delen van Syrië. Dat is niet het geval. Maar laten we niet vergeten dat punt 1 van dat plan natuurlijk was... dat beide partijen zouden ja. moeten stoppen met vechten. Ja, en, en dat is natuurlijk al vanaf het begin niet het geval geweest. Sander van Hoorn, onze correspondent in het Midden-Oosten... over Syrië met excuses voor het haperen af en toe van de lijn. Dan door naar Spanje. 100 miljard euro aan steun voor de banken. En toch is de onrust rond Spanje en de banken niet weg. Sterker nog, de rente die het land moet betalen om geld te lenen... steeg gisteren tot recordhoogte. En kredietbeoordelaar Fitch verlaagde de waardering van maar liefst 18 Spaanse banken. Bij ons in de studio, Bart Kamphuis van onze economieredactie. Bart, goedemorgen. goedemorgen. Um, men hoopte op rust rond Spanje, vooral vanwege aanstaand weekend, mogelijk hectisch weekend rond de verkiezingen in Griekenland. Maar die rust is er eigenlijk niet gekomen. Hoe kan dat? Want er is toch zoveel geld klaargezet voor het land, voor de banken. Ja, dat geld is inderdaad klaargezet. Maar de realiteit van de financiële markt is toch dat er nu een aantal dagen later meer vragen dan antwoorden zijn over die enorme lening. En ook gewoon nog steeds de simpele vraag overeind staat... kan Spanje die enorme lening van 100 miljard euro eigenlijk wel terugbetalen? Ja, maar welke vragen staan er dan over die 100 miljard? Nou, Er is een soort vrees dat Spanje in een, in een, in een neerwaartse leenspiraal terechtkomt. He, die 100 miljard dragen natuurlijk enorm bij aan de staatsschuld van Spanje. Spanje zal, als het niet zelf meer inkomsten kan genereren... dus meer, zelf meer geld moeten gaan lenen, er ontstaat staat meer vraag dan aanbod naar leningen... waardoor ja. de prijs van een lening, oftewel de rente weer zal toenemen... en dat is de vrees tenminste... dat die leningen daardoor uiteindelijk onhoudbaar worden... En er is ook nog een heel andere uh, grote onzekerheid. Namelijk, waar komt die 100 miljard euro vandaan? Is dat uh, uit de bestaande EFSF... de European Financial Stability Facility... of komt dat geld uit het nieuwe ESM... de European Stability Mechanism? En dat is een heel belangrijk verschil. Die twee uh, bronnen waar dat geld vandaan kan komen... Komt het uit het EFSF, dan heeft uh, die 100 miljard dezelfde status als andere leningen. Komt Spanje in de problemen, dan hebben alle schuldeisers dezelfde rechten. Maar als dat geld uit het ESM komt, dan krijgt die 100 miljard uh, lening krijgt een hogere prioriteit. En worden andere schuldeisers, als het ware, achter in de rij gezet, worden achtergestelde leningen. Hmm. En dus die schuldeisers, die financiers van de Spaanse, uh, van Sp Spaanse begroot, uh, schuld, uh, uh, zullen dus. Uh, die lopen dus extra risico's daarmee... en zullen dus daar, daarvoor een uh, hogere prijs gaan vragen. Tja. Onzekerheid troeft dus over ja. Spanje. En ondertussen gaat het natuurlijk ook met de Spaanse economie helemaal niet goed. De werkloosheid is, is enorm in dat land. Moeilijk om geld te verdienen daar. Ja. Hoe lang kan Spanje dit volhouden voordat er eh, nou mogelijk zelfs algehele bailout beeld nodig is? Ja, nou als je kijkt naar de landen waarbij dat het geval is: eh, Ierland, Portugal en Griekenland. Landen die dus overeind gehouden moeten worden door Europa. Dan geldt eigenlijk als een soort maat een rente van 7% op de staatsobligaties. Hoeveel zitten we nu? Eh, Spanje zat gisteren al heel erg dichtbij op uh, dat record van 6,81 procent. Het is daarna wel een beetje gedaald naar 6,3. Maar ja, ik ben heel nieuwsgierig en met mij heel velen, denk ik, hoe het vandaag verder zal gaan. En dat, dat speelt dan vandaag en in de aanloop natuurlijk naar dit weekend. Dus het zou, het zou een heel hectisch weekend kunnen worden, kan ja, ik mij voorstellen. Ja, als, als, als, als, als, als Spanje uh, uh, verder stijgt, die rente, en in Griekenland komt een partij aan de macht die uh, uh, de, de, de, de uh, uh, leningen aan Europa wil gaan heronder handelen, ja, dan wordt de druk natuurlijk op het hele eurosysteem wordt, uh, enorm groot. Wij houden onze vinger aan de pols. Aan de Europese pols. Bart Kamphuis van de economieredactie, dankjewel voor nu. En dan zul je maar schoenmaat 62 hebben. Waar moet je dan schoenen kopen? Nou, in Zutphen. Grootste man ter wereld laat zich daar schoenen aanmeten. En wij spreken zo de schoenmaker. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Tamara Bruggemans. Het is op dit moment alleen druk aan de noordkant van Amsterdam. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de ring A10. En daardoor staan er files op de A7, Hoorn richting Zaandam... tussen de afrit Weidewormen en het knooppunt Zaandam 5 kilometer. En op de A8 Zaandam richting Amsterdam... tussen Westzaan en het Koenplein 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster dat het vanochtend al, DJ Armin van Buren is onderweg naar Garkov... net als uh, honderden anderen om de wedstrijd te zien van het Nederlands Elftal tegen Duitsland. Veel mensen gaan alleen voor deze ene wedstrijd op en neer. Een deel van hen kwam gisteravond al aan op het vliegveld van Garkov. En Jeroen de Jager was daarbij. Er staan uh, twee politieagenten met twee uh, honden te wachten op de vlucht die uit Nederland komt...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 Nee. Moest er ook nog bij komen. Een luxe paardjes. Luxe paardjes. Oh, heel Dat goed. Knap. Nog niks oranjes aan. Nee, maar ze is nog niet begonnen. Ah, hè? Alles uh, wat oranje is kunnen we gebruiken hoor. Geloof ik. Nou, we hebben genoeg in de tas zitten, dus het okay. komt helemaal goed. Komt okay. helemaal goed. Ja. Hey, en speciaal voor deze wedstrijd? Ja. Alleen maar deze? Alleen deze. Nou, veel plezier hè. Dank hè. Wat gaat het trouwens horen? 3-1 dacht ik. Ik heb nog niemand uh, gesproken die verlies voorspelt. U wil? Nee, bij je blazert. Voor Duitsland wel, ja. Ja, ja, ja. Nee, het wordt 4-1-4-2 voor Nederland. Hebben jullie goed gevlogen gehad? Ja. U ziet er al goed uit, zeg. Mooie broodtels. We aan je hoedje op. Hoi. Helemaal klaar voor? Ik ben helemaal klaar voor. Of helemaal klaar mee?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 Please. Okay, Hier worden ze zelfs ontvangen op het vliegveld met een glas champagne. Doe maar. We komen voor niks, hè? Kom je om te drinken of voetbal te kijken? Nee, nee, nee. Or oranje ik niet, maar ik weet niet waar ik ze... Ik heb wel mijn pyjama bij me. Zoveel heeft u niet, hè? Heel klein reiskoffertje. Nee, ik heb ook een heel klein pyjamaetje. Allemaal oranje. Een stringetje als we winnen.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 En dan is het uh, richting de bus, richting bestemming, richting Kharkiv, richting de wedstrijd van vanavond. Yes, get los. Yes, get los. Ja, yes, get los. Zometeen na half negen praten we nog even door met Jeroen. Hij is dan op de Oranje Camping in Garkov. Is eventjes zweerproeven uh, daar. Het provinciehuis van Zuid-Holland wordt vandaag ingepakt. Ja, dat klinkt als een cadeautje, maar dat is het bepaald niet. Het is een protestactie. Theo Verbrugge is in Den Haag bij het provinciehuis. Theo, waar wordt er dan tegen geprotesteerd? Ja, het gaat om een, om een weg door de polder. Leiden moet ontlast worden als het gaat om verkeer. Dat kan je op twee manieren doen. De provincie is nu van plan om een weg onder lijden te leggen. En die actiegroep die hier op het uh, provinciehuis uh, staat, op het Binnenplein... die zegt, doe dat nou met een tunnel. Dat is wat duurder, maar dat is, uh, is beter. Fred Holvast, wat gaat er nou zo meteen gebeuren hier? Ja, we gaan uh, het provinciehuis inpakken, inderdaad, uh, met groen. Uh, en is dat, dat, kunnen we even naar die rol ja. toe lopen? Dit is die ro, het, ik rol. Het is misschien hoog gegrepen, maar ik moet een beetje aan Christo denken. Hè? De kunstenaar Rijkstaat Pontner. Ja, dat klopt. Het is zeker naar maar het moet idee dan met van Christo. dit rolletje Christo, dan? Ja, dan, we hebben nog een grotere rol daar liggen. Oh. Dus uh, rollen genoeg, daar gaat het niet uh, aan liggen. Het tweede element wat we erin brengen, dat is ook nieuw. Het wordt een flashmob. U ziet dus, er is nu nog niets ingepakt. Straks, om precies om half negen, wordt dit ingepakt. En ongeveer kwart voor negen zijn we weer weg. Mag dat? Uit, uit, uiteraard. Zo snel gaat het... dat voordat iemand dit in de gaten heeft, is de boel ingepakt. Dus die nietsvermoedende ambtenaren die hier nu keurig naar hun werk gaan... die zitten straks uh, achter een, st een stukje extra gordijn, eigenlijk als het ware. Achter groen. Achter groen is gordijn. Zoals we allemaal dat graag willen. Want daar gaat het om, hè? Die ja. weg die jullie... Uh, niet willen eigenlijk, jullie willen een, een, een tunnel... want dat vinden jullie veel beter voor Leiden en de omgeving. Ja, en het is niet alleen dat wij dat graag willen... maar deze weg gaat ongeveer een miljard kosten. Uh, en dan zou je toch denken van... nou, voor een miljard wil ik iets goeds doen. En dan onder Leiden geeft veel meer mogelijkheden... dan dwars door de polder. Ja, maar het kost wel veel geld. Ontzettend. Uh, als je nee, maar ook jullie tunnel, die is nog duurder. Ja, maar niet zo heel erg veel duren. En eigenlijk, als je goed gaat rekenen, is die goedkoper. Want omdat je door de polder gaat, moet je een heleboel inpassingen doen. Wie staan hier nou allemaal? Ondertussen staan hier zo'n man of twintig, vijfentwintig, denk ik. Allemaal inwoners van Leiden, lijkt mij. Nee, dit zijn allemaal vertegenwoordigers. Niet alleen uit Leiden, maar ook uit Voorschoten, uit Wassenaar. Allemaal gedupeerden. Eh, dit is een delegatie. Twee weken geleden hebben we een grote demonstratie in de polder gehad met meer dan 2000 mensen. En daar zien we een foto van, van die mooie polder. Ja. Hè, hier voor ons liggen op de grond. De polder zelf, die kan niet praten. De corridor moet je laten. Zo is dat. Dus. Uh, inderdaad. Uh, wij zijn hier nu als delegatie... omdat straks de commissievergadering verkeer van provincie vergadert. Oké, okay, en daar willen jullie even de aandacht op vestigen. Nou, dat gaat allemaal om half negen gebeuren. Dan gaan wij sporten op Radio 1. Dus we nemen het lekker op en dan gaan we na half negen kijken... hoe dat uh, uitpakt, dat inpakken, zullen we maar zeggen. Ja, en dan wil ik graag nog een keer wijzen. Als je zoveel geld uitgeeft en je merkt dat er geen draagvlak is... je merkt dat de getallen nog niet kloppen is... wij begrijpen niet waarom de provincie niet een second opinion vraagt. Marcel en Lara, tot later. Tot later, Theo. Theo Verbrugge in Den Haag... bij het inpakken van het provinciehuis. Het is protest. Zeven minuten voor half negen. Een Zutvense schoenmaker krijgt vandaag bijzonder bezoek. nam de langste man... Ter wereld op bezoek. Turkse Sultan Kürsen is 2,51 meter en uh, komt speciaal naar Gelderland voor een paar nieuwe schoenen. En die krijgt u dus van uh, de Zwitserse schoenmaker ook Wessels. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Goedemorgen, Marcel. Nou, ik ben, ben benieuwd. Uh, meneer Wessels, welke schoenmaat heeft deze meneer? Sultan Kürsen heeft uh, schoenmaat 62. Oh, zo. <laughs> Hoeveel uh, meter leer heeft u daarvoor nodig? Ja, nou, denk maar, uh, daar, van het materiaal kun je wel zeker drie paar schoenen maken, ja. Drie paar gewone schoenen, maat 42, 43. Ja. En meneer Wessels, heeft u ooit wel eens zo'n grote schoen gemaakt? Ja, we hebben nog veel grotere schoenen gemaakt. We maken, oh. Sinds 30 jaar maken wij de schoenen voor de grootste mensen ter wereld. En maat uh, 69 was de grootste maat die we ooit gemaakt hebben voor Matthew McCrory. Ah, een en... jongen uit Amerika. En hoe lang was die? Die was niet zo groot, 2,37 meter. Maar die had grote voeten? Maar die had de grootste voeten, ja. Valt daar een beetje mee te lopen als je schoenmaat 62 hebt? Ja, eh, als je weet dat de echte reuzen, zoals ik ze mag noemen... dat zijn mensen die dik boven de 2,35 meter lichaamslengte hebben. Deze man loopt ook met een, met een kruk, hè? Ja, Zij ze, ze veel foto's. met kruk, want ja. <coughs> ja, ze, ze, ze hebben een tumor. en die, die zit in de hersenen en uh, ze hebben problemen met de, met de ogen... Uh, en uh, ja, ze zijn ook altijd toch wel een beetje uh, wankelig en, en uh, onzeker. Ja, maar is er in de schoenen speciale constructie nodig, omdat ja. ze zo groot zijn? Ja, wij, wij maken speciale steunzolen voor deze mensen. Uh, vooral ook omdat ze uh, uh, bij dit uh, ziektebeeld, daar hoort ook bij dat ze diabetisch zijn en dan uh, moet je echt een heel zacht voetbed maakt. Maar uh, bij het gewicht en bij de lengte van die mensen... moet je alsnog ervoor zorgen dat ze heel stevig zijn. Ja, maar zo'n schoen, in zo'n lengte... kan die nog enigszins ook flexibel zijn? Kun je daar ook nog een beetje lekker op lopen? Ja, hij, uh, hij kan zonder onder schoen loopt hij helemaal niet. Nee, dat, dat uh, uh, lukt perfect, ja. En, en, ja. Hoe doet u dat dan? Wilt ik weten, hoe maak je zoiets dan nog flexibel? Want in die lengte wordt het toch, wordt het toch een stijf ding? Ja, dat zijn natuurlijk wel van die... Tricks die we gebruiken en, en het uh, is moeilijk om dat uh, aan de telefoon uit te leggen. Uh, we, we, we maken die, uh, die zolen uh, vrij sterk en vrij dik. Maar van binnen zijn ze hol. Maar ook weer niet te hol, want uh, dan worden ze weer te zacht. Maar daardoor worden ze wel flexibel. Ziet het er ook nog een beetje mooi uit. Nou, kom maar eens kijken. Ja, is het mooi? Ja, nee, perfect. Ja. Maar je, we maken. Natuurlijk maak ik voor jou ja, de fan voor de grootste vrouw ter wereld. Die is 2,37 meter in China. Maak je geen schoenen met een hak, dat kan gewoon niet. Nee. Maar als, hij, als je weet, haar lievelingskleur is rood. Dus maak je een paar mooie uh, rode stappers voor haar. En dan is ze al blij. Nou, Zultan Keuzen. Die, uh, daar hebben we, uh, een paar jaar geleden hebben we daarvoor al eens een keer origineel. ...maar de sportschoenen gemaakt, dus van die bergschoenen. Mm -hmm. En die krijgt hij een jaar aangeboden. Oké. Okay. En hoe lang en... bent u met deze schoenen bezig? Ja, twee, drie dagen. Oh, dat valt mee. Ja, het duurt, oh. het duurt eigenlijk niet langer dan gewone handgemaakte schoenen. Handgemaakte schoenen zijn duurder dan... ...of, of uh, dat duurt iets langer dan fabrieksmatige schoenen omdat wij met leerkappen werken, met alle verstevigingen van leer. Dat moet steeds vocht gemaakt worden, nat gemaakt worden. En dan moet het weer opdrogen voordat hij verder werkt. En daarom duurt het gewoon een paar dagen. Anders zou je In die drie dagen kan ik ook tien paar schoenen maken. Dus wij wij hier in de werkplaats. Dus het kost ook wel wat, neem ik aan. Sorry Marcel. Wij die reuze krijgen die schoenen gratis. Ah. Ja. Want het is mooie reclame voor u. Ja, dat hoort er helaas ook bij... Maar daar gaat het niet om. Ik wil, die, ik wil gewoon die mensen helpen en gelukkig maken en dat lukt me heel goed. Goed. Zeg meneer Kierk Wessels, bent u misschien Duitser? Ja. Oh. Hm. <laughs> ja. ja. <laughs> Dan moeten wij toch even vragen voor wie u bent vanavond. Uh, voor, voor de beste. Ah. Oh. Ja, ja, het klinkt een uh, beetje voorzichtig uh, en diplomatiek, maar het is echt zo. Mijn u... vrouw is Nederlands, ja. ik ben Duits, uh, uh, mijn kinderen zijn Duits en Nederlands. Dus dan is het sowieso al, uh, uh, zijn we, als Nederland speelt, zijn we voor Nederland. Als Duitsland speelt, uiteraard voor Duitsland. Nou spelen ze tegen elkaar. Nee, ik ken het fenomeen, maar u we heeft wel een winkel in Zutphen. Hey, ik heb een uh, winkel in Zutphen, ja, dat klopt. Goed. Al uh, heel lang, ja. Nou, we wensen u een uh, mooie avond. Ja, dank u wel. <lacht> zelfs en succes. <lacht> dank u wel, meneer. wel, ja, ja, doei. doei. Doei. Hallo, Oranje Supporters.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 Radio 1, het VN-waarnemers in Syrië beschoten en veel doden bij aanslagen op pelgrims in Irak. Goedemorgen. Het is half negen. Ik ben Lieselot Thomassen. In Syrië zijn VN-waarnemers beschoten toen ze de stad Haffa wilden bezoeken. Ook werden ze bekogeld met stenen en metalen staven. Door wie is onduidelijk? Niemand is ernstig gewond geraakt. De waarnemers zijn teruggekeerd naar hun basis. Het hoofd van de VN-waarnemers zegt gisteren dat het conflict in Syrië in 15 maanden tijd is uitgegroeid tot een burgeroorlog. Arabist Leo Quarte is het eens met die visie. Burgeroorlog is niet overal in het land, maar het is met name in het centrum. Het is met name zeg maar, in, het, in het midden van het land, daar waar de Solitische gemeenschap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 Ook in de buurt van het stadion raakten Poolse en Russische fans slaags met elkaar en met de politie, maar in het stadion zelf bleef het rustig. Deze Rus zat tijdens de wedstrijd zelfs in het Poolse vak. It was interesting because we we were sitting in a section of full of Polish fans. It was just us and literally the rest of the section was Polish. Uh, we, we celebrated in, in in a nice way and, uh...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 over een bilateraal bezoek in het kader van de 400 jaar diplomatieke betrekkingen met Turkije. Morgen reist Beatrix door naar Istanbul, waar ze onder meer met Turkse studenten en wetenschappers praat. Vrijdag komt ze terug naar Nederland. Een journaliste van de Wall Street Journal is opgestapt... na de onthulling dat ze een affaire heeft... met een hoge Amerikaanse regeringsadviseur. De twee kregen in Irak een relatie toen ze daar in 2008 voor hun werk waren. Inmiddels zijn ze getrouwd. De relatie kwam aan het licht toen de man van de vrouw... werd voorgedragen als ambassadeur in Irak. In een verklaring zegt de Wall Street Journal... dat de vrouw de gedragscode van de krant heeft gebroken... door haar vriend toen nog soms ongepubliceerde stukken te laten lezen. Deze ochtend is schiphol oranje gekleurd. Duizenden oranje fans stappen vandaag in het vliegtuig om naar Kharkov af te reizen, waar het Nederlandse elftal het vanavond opneemt tegen Duitsland. Een deel kwam gisteravond al aan op het vliegveld van Kharkov. In Jeroen de Jager ving ze op. Welkom drinken voor jou. Yes, very nice. Oké. Okay, Hier worden ze zelfs ontvangen op het vliegveld met een glas champagne. Doe maar. Wat gaat trouwens worden? 3-1, dacht ik. Ik heb nog niemand uh, gesproken die verlies voorspelt. U wel? Nee, bij Blazard. Voor Duitsland wel, ja. Ja, ja, ja. Nee, het wordt 4-1-4-2 voor Nederland. Yes, los. Yes, kids, los. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Online.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 Het is op dit moment vooral druk aan de noordkant van Amsterdam... en dat heeft te maken met werkzaamheden op de ring A10. Daardoor fietsen ze op onder andere de A7, Hoorn richting Zaandam... tussen de afrit Weidewormer en het knooppunt Zaandam 5 kilometer. A8, Zaandam richting Amsterdam tussen Weststaan, Westzaan en het knooppunt Koenplein 4. Ring A10 West richting Zaanstad tussen de rij en Geuzeveld 7. En op de A73, Maasbracht richting Nijmegen... er staat tussen Belfeld en Venlo-Zuid 2 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie en de linkerrijstok is daar dicht.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 het EK-journaal. Na een dikke verlies tegen Rusland won Tsjechië gisteren met 2-1 van Griekenland. Tsjechië, gedreven als ze aan deze wedstrijd zijn begonnen, verdienen deze voorsprong. En dan is het einde daar. En winnen de Tsjech uiteindelijk deze wedstrijd toch met tweeën. Bij de andere wedstrijd speelden Polen en Rusland tegen elkaar. De beide buurlanden hebben met elkaar wel heel veel geschiedenis. Abels en spoof, ik heb de Rossi. Een minuutje bezig, 0-0 de stand. En uh, bij de volksliederen een streamend fluitconcert tijdens het Russische volkslied. Afgekeurd doelpunt voor de Polen. Het was Polanski die inderdaad buiten spel stond. En uh, dus terecht afgekeurd. Wat een geweldige goal van de aanvoerder van de Polen. Het is gelijk geworden. Uh... Goal! Zo, Rusland en Polen moeten dus genoeg nemen met een punt. Terecht volgens bondscoach van Rusland. Dik advocaat. Als ik objectief bekijk, ik denk dat 1-1 een, uh, een uh, goede uitslag is van beide kanten. Ik denk dat wij iets het beter van het spel hadden. En uh, ja, zij spelen op een gegeven moment opportunistisch. En, en daar krijg je zo goal ook nog om. Maar nogmaals, dat kan allemaal gebeuren met het publiek hier achter je. Dat, dat maakt het op sommige momenten wel moeilijk. De Advocaat, dus coach van Rusland, kon leven met de puntendeling. Ronald van der de Gering, Krakau. Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. En heeft hij gelijk? Ik vind uh, dat je de Polen tekort doet als je zegt... ze gingen wat opportunistischer spelen. Ik vond eigenlijk dat ze erg goed speelden in de tweede helft. Ook de Russen speelden prima. Dit was een van de leukere wedstrijden, denk ik, van dit, uh, van dit toernooi. Maar Polen heeft gewoon goed gespeeld. Heeft eindelijk laten zien waartoe het in staat is. En hij heeft wel gelijk als hij zegt, uh, je kunt leven met 1-1. Oké, okay, dan naar die andere wedstrijd in deze pool. Uh, Tsjechië won met 2-1 van Griekenland. En bij de Tsjechen toch een wat opmerkelijke rol voor doelman Peter Tsjech. Ik heb hem nog nooit zo een bal zien missen. Wat is er met hem aan de hand? Nou, hij heeft die periode dus ook wel eens gehad in, uh, in Engeland. Hij heeft ook het vorige toernooi dat, dat de Tsjechen aanwezig waren... niet heel goed gespeeld, maar ja ik, ik kan niet onder zijn, onder zijn helpje kijken, maar dat er iets mis is met Petr dat is duidelijk. Als je de held bent in de Champions League finale, de held bent in de halve finale... ja dan moet je toch, toch met, met adrenaline en vertrouwen hier aan dit toernooi beginnen. En hij laat een heel lullig balletje los in de eerste wedstrijd tegen de Russen. zat hij er ook net niet uh, goed genoeg bij. Het lijkt wel op alsof hij uh, uh, zijn energie heeft verbruikt tot en met de Champions League finale... en nu eigenlijk een beetje de focus kwijt is. En dat is, uh, dat is niet best. Het was ook wel een curieuze wedstrijd. Want na acht Minuten 2-0 ja. voor de Tsjechen, die het daarna echt niet meer wisten. Uh, zich zich terugtrokken tegen, tegen kansloze Grieken. Ja, en die hebben wel echt opportunistisch gespeeld, die Grieken. Lange bal richting Samaras, en gekas, En kijk maar wat er van komt, daar zat werkelijk geen idee achter. Goed, dan snel naar Oranje, want vanavond dus tegen Duitsland. Bert van Marwijk, de bondscoach. Ronald, wat moet hij doen? En om te beginnen, wat gaat hij doen? Nou, hij heeft ook van een paar adviezen gekregen. Hè? Een paar miljoen, denk ik. <laughs> dat denk ik wat dat ja. betreft weet iedereen wel hoe het, uh, hoe het verder moet. Ja, ik denk toch dat je niet al te veel moet veranderen. Uh, je moet niet in zo'n belangrijke wedstrijd ineens poppetjes op plekjes gaan zetten die daar nooit staan. Of spelers die nooit met elkaar samenspelen. Ik zou in zijn geval nu zeggen: van, Nou, ik hou. Haal Ibrahim af eruit. Ik breng toch Klaas-Jan Huntelaar in de spits in. Robin van Persie een linie zakken. En Wesley Sneijder vanaf de linkerkant. Nou ja, dat Matthijs er terugkeert voor Vlaar dat lijkt me duidelijk. Maar voor de rest zou ik het elftal intact laten. En wat verwacht je dan, Ronald? Voor vanavond? Ik verwacht dat het... Uh... Het Nederlands elftal toch wint. Ik ben normaal nooit zo heel erg positief ingesteld. Maar ik. Uh, ja, weet je, wij zijn ontzettend bang toch. Want iedereen roept. Ja, we winnen met 4-0. Maar iedereen is eigenlijk wel een beetje bang voor het Duitse ja. elftal. Mm -hmm. Maar het Duitse elftal is goed. Maar is ook niet in vorm. En.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 Nou, als een kenner als Ronald van der Geer erin gelooft... dan moet dat goed doen op de Oranje Camping in over Jeroen de Jager is daar. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen, Marcel. Helpt Hi. dit? Wat, wat Ronald zegt, ja. dat horen ze hier allemaal niet, dus oh. uh, hier hebben ze vooral slapen in hun ogen. En, uh, want het is hier elke avond volgens mij hartstikke laat uh, voordat ze naar bed gaan. En dan uh, is het ochtends vooral heel rustig opstarten. Bovendien, het is hier hartstikke warm. Het is nu al 30 graden, dus dat wordt wat vandaag. 12 uur richting uh, het plein om daar uh, te gaan feesten, dus dat is wel oppassen met dit weer hoor, voor al die fans.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 Nou, ik denk dat het nu maar eens moet gebeuren tegen die Duitsers. Dus dat ze gewoon, uh, ja, moeten killen. We moeten killen zelfs. Gewoon dat, die mentaliteit. Die oude oorlogsmentaliteit misschien wel. Joko de Wit, van de Oranje Camping hier. Ik was hier zaterdag, toen waren hier 624 mensen. Ik heb het gevoel dat het hier nu veel voller staat. Ja, klopt. Het aantal is verdubbeld in de afgelopen dagen. En dat betekent een hele lange Oranje Mars, direct eerst van hier, van de camping naar de metro... Een hele lange met een helikopter erboven, begrijp ik? Ja, daar, de bevestiging is nog niet binnen. We hebben het gistermiddag bedacht en uh, nou ja, het, lijkt, het lijkt te gaan lukken. Dat betekent dat er zo'n zo oude Russische militaire bak boven gaat hangen. Dat we in ieder geval een mooie foto kunnen maken en een mooi plaatje kunnen schieten. Ja, Dat is grappig. Uh, een andere misschien minder grappige ding. Ik zag hier uh, uh, op het parkeerterrein Duitse campers staan. Ik heb gehoord er zijn Duitsers die willen graag hier de camping op Gaat dat lukken? Uh, nee, helaas. Uh, het geldt niet alleen voor Duitsers, het geldt ook voor de Wit-Russen, de Israëliërs, de, uh, alle andere nationaliteiten die hier aan de poort hebben staan. We hebben afgesproken met de autoriteiten, eigenlijk het verzoek van hier... dat er alleen Nederlanders op de Oranje Camping mogen staan. Dus daar houden we ons aan. En je wil alles voorkomen, zeg maar. Nou ja, kijk, heel simpel. Stel dat het vanavond niet uitpakt zoals wij allemaal denken dat het gaat uitpakken... dan je zou je hier 200 duitsers hebben die hun eigen feestje gaan vieren. Ja, dan, dan ontstaat er wellicht iets wat niet helemaal gewenst is. Ja, en dan nog even direct die hitte. Vanaf 12 uur, 1 uur, 2 uur zijn mensen op het plein. Wordt het daar vol... Duizenden mensen, en die moeten dan ook nog die lange mars naar het stadion in die hitte maken. Gaat dat lukken? Wat voor voorzorgsmaatregelen zijn er? Nou, we hebben heel erg overlegd, eigenlijk vanaf maandagochtend, over, over wat te doen. Uh, de autoriteiten zelf, die uh, hebben nu waterkanonnen en, en brandweerslangen voor het plein uh, nou ja, in ieder geval aangebracht. Uh, zijn bezig om dat ook tijdens de mars nog uh, te proberen. Uh, uiteraard is communicatie heel belangrijk, hè, dat mensen zich uh, uh, in ieder geval heel veel water drinken. Ja. Uh, ja, en van daaruit uh, hopen dat het goed gaat. Oké, okay, nou we hopen dat het goed gaat vandaag, toch? Nou, daar mogen we wel iets meer overtuiging. Straks Hans van Breukelen. Hij debuteerde tegen Duitsland en behaalde er zijn grootste succes tegen. Straks meer. Eerst naar de verkeersinformatie, Tamara Bruggemans. Ja, het is nog steeds druk op, uh, aan de noordkant van Amsterdam. Dat heeft te maken met die werkzaamheden op de ring A10. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen zijn ze nog steeds bezig met een spoedreparatie. Daardoor tussen Belfeld en Venlo-Zuid 2 kilometer. En de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dan gaan we naar Denemarken, want ook de Denen spelen vandaag weer... vanavond in Pool B tegen Portugal. En dat uh, kan nog wel eens van groot belang ook zijn voor Nederland. Correspondent Rolien Creton in Kopenhagen. Rolien, zit de stemming er goed in bij de Denen? Ja, dat kun je wel zeggen. Ze kunnen eigenlijk niet meer ophouden met uh, lachen. De afgelopen dagen hebben ze over niets anders gepraat... dan over de wedstrijd tegen uh, Nederland... Uh, er zijn supermarkten hier die bij de groenteafdeling bordjes hebben... met tomaten en komkommers uit zielig Nederland. En ja, het is heel anders dan in Nederland. Hier proberen de mensen zo lang mogelijk te genieten van die eerste winst. Ja, en ook in Huis Kreton is het nog steeds gezellig. Afgelopen vrijdag vertelde je hoe het was... Dus in Nederland-Denemarken uh, bij jullie thuis. Twee spat in het gezin. Hoe is het nu? Ja, natuurlijk enige spanning. Uh, ja, mijn man is Deens en voetbalfanaat. En uh, ja, de, het, die afgelopen wedstrijd, het verlies van Nederland... was natuurlijk een enorme uh, tegenvaller. En het laatste wat je dan wilt horen is gejubel van, uh, van anderen. Maar ik heb ook twee uh, dochtertjes. Die zijn verscheurd tussen Nederland en Denemarken. Ik heb enige druk uitgeoefend, wat eisen tegenaan gegooid. Dus nu uh, zijn ze echt voor Nederland. Heel goed. Zo moet dat, Rolien. Zo moet dat. <laughs> Hoe is het met de bondscoach, Morten Olsen? Is die nu de held? Ja, hij is echt enorm uh, populair. Hij is wel heel streng. Uh, hij wordt beschouwd als de, de man die de Denen uh, discipline heeft bijgebracht. Uh, ze hebben het hier over de zeven geboden van Olsen. Dat zijn de regels die hij heeft opgelegd. Uh, de Denen zijn de enige voetballers die niet mogen twitteren uh, tijdens het toernooi. Ze mogen niet uh, telefoneren alleen in hun slaapkamer en ze mogen geen seks uh, hebben. En dat wordt toch allemaal uh, zonder morren geaccepteerd. Uh, omdat het van Morten Olsen komt. Hij is echt ja, de grote held inderdaad. En mensen hier zien enorm tegen hem op. Ja, en als de Denen kunnen winnen van de Nederlanders... kunnen ze dat natuurlijk ook van de Portugezen. Hoe, hoe kijken ze aan tegen vanavond? Ja, dat, dat wordt inderdaad hier gezegd. Uh, ze zijn vol zelfvertrouwen tijdens de kwalificatieronde. Ze, hebben ze al de laatste wedstrijd, de beslissende wedstrijd tegen Portugal uh, gewonnen. 2-1 werd dat toen. Speelden ze goed. Um, dus ja, en ze zeggen inderdaad dat ze... Uh, ja, als ze van Nederland winnen, kunnen ze ook van uh, Portugal winnen. Ze hopen wel dat ze een betere uh, wedstrijd spelen dan tegen Nederland. Maar ze hebben daar alle vertrouwen in. Oké. Okay. Rolien, sterkte ook weer vanavond. En succes. Rolien in Kopenhagen. Dan gaan we toch weer, weer naar onze wedstrijd van vanavond: Nederland-Duitsland. Blikken vooruit met oud international Hans van Breukelen. Hij debuteerde zelfs in 1980 tegen de Duitsers. Meneer van Breukelen, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Zeg maar Hans alsjeblieft. Goed, Hans, goedemorgen. Uh, ja, ja, goedemorgen. Zeker in 1980 was dat nog uh, iets heel bijzonders tegen Duitsland spelen. Wat weet u nog van uw debuut? Nou, dat het, uh, dat het eigenlijk voor mij niet zozeer uh, heel bijzonder was om tegen Duitsland te spelen, maar het feit dat je voor het eerst het oranje shirt mocht dragen. Dat, uh, dat was heel bijzonder. En ik kan me nog wel herinneren dat, dat ik stijf van de Zenuwen stond. Uh, uh, en het was de Europese kampioen op dat moment. Want ze waren in 1980 kampioen geworden. Zo lang praat wel al uh, terug, hè, ondertussen. Ja, het, het is lang geleden. Hè. Wat heeft Nederland vanavond het meeste duchten van de Duitsers? Uh, ik denk, Lara, dat ze uh, een kans lopen om eventueel uh, op de counter uh, te lopen. Ik verwacht, kijk, die Duitsers hebben deze wedstrijd gewonnen, wij moeten winnen. Dat betekent dat we uh, ja, uh, zullen moeten aanvallen uh, en dat betekent dat je ruimte voor die Duitse weggeeft. geeft. En, en daar zijn ze vaak wel uh, erg slim in om uh, daar gebruik van te maken. Dat is het enige waar je vooral rekening mee moet houden. Nou. En voor de rest moet je vooral van jezelf uitgaan, vind ik. Maar dan denk ik aan die wedstrijd tegen de Denen. Daar zag de uitbraak van de DNR voor de Denen goed uit, maar voor Nederland niet. In nee, maar maar ik, ik vind nog steeds dat. Uh, kijk, ik begrijp dat die Denen heel blij zijn. Het schitterend om te horen van, van jullie correspondent. Uh, maar ik denk er ook wel dat ideeën Denen heel reëel moeten zijn. Dat als je naar de wedstrijd kijkt. dat zij uh, een hele goede kans hebben gehad. en een paar mogelijkheden. Jawel. In Nederland denk ik. Vier, vijf hele goede kansen gehad. En, en een boel mogelijkheden. en, en dan gaat hij er niet in. En uh, het, het verhaal is dat uh, je, je daardoor niet je helemaal de put in moet laten praten of zelf een culeren gevoel erover aan moet hebben. Maar nu dat van je afzien te gooien en, en, en, en dat naar gevoel weg te spelen door de Duitsers okay. te verslaan. Maar ik begrijp dat jij geen zorgen maakt over de verdediging dus van Nederland? En die uh, weet je, we, we lopen al jarenlang te zeuren over de, de, die verdediging. En we zijn met die verdediging ook tweede van de wereld geworden. Omdat je niet alleen met verdedigen speelt, daarom ook dat die twee controlerende Sorry, middenvelders heeft om wellicht ook je verdediging te ontvasten. Ja. En, en je zult eigenlijk ook als spitsen snel moeten omschakelen om te zorgen dat je die counter eruit uh, haalt. Hè. zij door direct druk op de bal te zetten of, ja, dat mag niet altijd, maar door een slimme overtraining te maken. Ja. We, we, Oranje, wint vanavond van de Duitsers als uh, Oranje er één meer in schiet. Wie moet, <laughs> wie moet dat gaan doen? Ja, dat is een kruif, ja. Is ja ik, hoop, ik hoop uiteraard dat Robben dat is. Want uh, als het er één is die, uh, die de laatste tijd, uh, ook met name in Duitsland, veel stond over zich heen heeft gehad, is Aijendat. Ja. En dat zou natuurlijk schitterend zijn als hij er twee of drie in zou schieten. Ben je positief over vanavond? Uh, totdat het tegendeel bewezen is. Kijk. <laughs> dat klinkt goed. Goed zo. <laughs> Dankjewel. Hans van Brekkelen. mijn beste. Veel plezier vanavond. Jullie ook. Hoi. Ja, um, de supporters in het stadion vanavond in Garkhof zullen um, de man die we nu gaan spreken regelmatig horen. Acteur Bas Maas, is stadionspeaker tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal in EK. Vier jaar geleden deed hij dat ook al tijdens het EK in Oostenrijk en Zwitserland. Bas Mijs, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga je doen om de Nederlandse supporters op te zwepen? Want we hebben het eerder vanochtend al even aangegeven. We vonden ze bij Denemarken een beetje mat. Ja, dat is eigenlijk een beetje Nederlands eigen. Als het goed gaat, dan, dan schreeuwen we de longen uit ons lijf. Als het slecht gaat, ja, dan willen we dat de voetballers eerst wat doen. En dan doen wij dat. Ze moeten er wel voor werken. Ja, ze moeten er zeker wel voor werken. En uh, ja, wat mijn rol daarin is, ik mag voor de wedstrijd het publiek behoorlijk uh, wakker maken en opzwepen. Maar ja, tijdens de wedstrijd mag ik alleen de goals omroepen. Maar die moeten er dan wel komen natuurlijk. Hm. <lacht> <Oeps>. <lacht> ja, dat wel. En, um, en, en, um, want ik hoorde wel wat variaties, ook in de verschillende speakers. Sommigen laten het dan de achternaam weg, zodat het stadion dat kan invullen. Hoeveel vrijheid heb je? Dat zou ik ook mogen doen. Dat is bijvoorbeeld in Duitsland vrij gebruikelijk. In Nederland doen we dat eigenlijk niet. Dus het zou verwarrend worden als ik dat ook zou gaan doen. De UEFA wil eigenlijk dat het allemaal heel netjes en beschaafd verloopt. En ik weet niet of jullie nog de eerste wedstrijd van Rusland konden herinneren tegen Tsjechië 4-1. Maar die rust, die speaker, die vrat die microfoon bijna op. En die heeft daar wel wat over te horen gekregen, maar ja, hij doet het wel vier keer. Dus ik heb zoiets van, ja, als Nederland vanavond gaat scoren, dan heb ik eigenlijk ook wel zin om een beetje buiten mijn boekje te gaan. Ah, kijk eens, aan. Je, gaat, je gaat helemaal los als ze scoren. Nou, het mag eigenlijk niet. Je moet heel rustig en beschaafd dat doelpunt omroepen. Ja. Maar uh, ja, dan ben ik dat misschien wel heel even vergeten of zo. Nou, hm. kijk, nou dat belooft heel wat. <gül> want, hoe, hoe was het dan om uh, afgelopen zaterdag de speaker te zijn? Dat was, dat was dus niet veel aan, want je, nee, je kon niet veel zeggen. Nee, het is ontzettend jammer, want je leeft hier uh, al weken naartoe. Ik ben een groot voetballiefhebber en ik vind het ontzettende eer om, uh, om dit te mogen doen. Ja, en dan, dan, dan zit je er helemaal klaar voor. Je hebt in gedachten ja, hoe je het gaat doen, misschien twee, drie goals of zo. En dan gebeurt er niks. Ja, drie wissels heb ik mogen omroepen en dat ja. was het dan. Uh, ja, een grote teleurstelling, ook een beetje voor mij persoonlijk. Maar ja, ik ben meer bezig met het team dat hij een ronde verder gaat komen. En daar probeer ik op mijn bescheiden manier alles aan bij te dragen. Dan moet je met de Oekraïners samenwerken natuurlijk. Um, zijn ze streng? Nee, we uh, werken eigenlijk samen met allerlei nationaliteiten. Vooral Duitsers en Engelsen. Uh, de Oekraïners hebben meer een, uh, een verzorgende rol achter de schermen. Het is wel erg moeilijk om met die mensen te communiceren. Want ze zijn vreselijk aardig. Dat staat zeker voorop, maar hun Engels is echt bedroevend. En als ze dan iets Engels uitspreken, dan denken ze dat ze dat goed doen... maar dan is het nog steeds onverstaanbaar. Het is een soort niet. combinatie van Russisch en Engels. Dus het land is wat dat betreft niet helemaal ingericht op zo'n toernooi, of wel? Niet helemaal. Ze, ze hebben er van tevoren wel alles aan gedaan. Maar ja, het klinkt misschien een beetje arrogant... maar de standaarden in, in West-Europa zijn gewoon wat hoger. En wij zijn wat meer gewend. En dat zijn ze hier gewoon niet, maar nogmaals het is een zeer vriendelijk volk en ze werken hard. Ja. Maar wij eisen gewoon wat meer. En uh, tijdens die wedstrijd, want in de Nederlandse stadions varieert het nog wel eens, waar sta je of zit je eigenlijk? Nou dat is nog een issue vandaag, ah. want uh, gisteren is de Duitse stadionspeaker gearriveerd en die kwam uh, ons commentaarhokje binnen, wij zitten achter glas boven tijdens de wedstrijd. En die komt die camera binnen en die draait zich om, die zegt van nou hier wil ik niet werken, hier ga ik niet werken en je zag die UEFA-delegatie helemaal met het zweet in de handen staan... van wat krijgen we nou, zeg... En hij riep nog heel hard door de gang, het is niet omdat ik een arrogante Duitser ben, nee. maar ik eis een bepaalde standaard. Nee. Ja, dat had ik voor de wedstrijd tegen Denemarken ook gezegd. Maar het was niet mogelijk om op een plek te zitten waar ik het publiek ook echt kan voelen. Dus, ja, je mag niet, op, mag niet achter de dugout staan zo, vlakbij het veld. Nou, dat, dat eist die Duitser nu en daar krijgen we vandaag uh, duidelijkheid over. Oh, het zou erg leuk, leuk zijn, want ja. dan heb je veel meer binding met je publiek. Je, kan, je kunt jezelf ook veel harder horen. En um, ja, ik, ik zit liever niet achter glas. Ik ben een echte voetballiefhebber en die horen niet echt achter glas, vind Goed. ik. Stel de Duitsers scoren één keertje tegen, nou vooruit. Moet je dat dan ook omroepen? Eh, uh, gelukkig niet. <laughs> nee, vier jaar geleden wel. Toen moest ik uh, alle doelpunten omroepen, ook die van de tegenstander. Dat waren er toen, uh, was er toen gelukkig niet veel, dat was maar nee. eentje in de voorronde. In de eerste ronde en uh, ja, nu, uh, nu hoeft dat niet. En dat Bas is ook wel weer jammer. Muis, we wensen je vanavond heel veel plezier. Dank jullie wel, jullie ook. Doeg. Oké, okay, hoi. Oranje op het EK voetbal. Wat kun je dan? wil je de bal geven op snijden. Schitterende bal! En dan gaat Verpersi scoren. Want bang! Geef je visitekaartje af. Vanavond op kwart voor 9 is het de de ronde. Rob op 18 meter van de goal. Rob, we gaan we schieten. Gaan we scoren, Robert. De kraker Nederland-Duitsland. Ah, ah. Snijderhoff, Huntelaar. Huntelaar gaat sporen. Luister de Radio 1 sportzomer en mis niks van het EK. Together, Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hallo Oranje supporters. Hallo.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 Meer weten over dementie? Bestel de folder over dementie van de Hersenstichting: Bel 070-302-4747. Otto Workforce, marktleider in internationale arbeidsbemiddeling, is lid van de ABU.